Kijk, hoe kan je jezelf uh, verifiëren of jij vooruit bent gegaan? Stel nu dat iemand jij, jou zou bellen nu. Jij weet dat hij anders niet kan. Dat hij belt jou bijvoorbeeld tegen de tijd dat jij hier op de les zit. En die zou jou een mooi voorstel doen waarbij jij lekker financieel vooruit, vooruit zou kunnen gaan. En dan zegt hij, alleen, alleen nu kan ik je bellen, dan laten we zeggen om half negen of zo, so, en niet op een andere tijdstip. Ja? Nou, je kan zeggen, nou, als je niet op een andere tijdstip mee kan bellen, dan houd het op. Zo so moet je houding hebben, ik bedoel, bewijzen van spreken, ja? Bewijzen van spreken moet je dat soort uh, constructies bedenken voor iets anders. Waarbij jij een bepaalde voordeel zou kunnen hebben. En, en jij gaat het prijsgeven. Dat is erg belangrijk om even te oefenen. Dus als je hier komt, probeer geen telefoontjes, alles. De hele wereld moet voor jou als het ware uh, gekruisigd worden. Dan zal het helpen. En als je beter dingen wil, gaat het niet. En nu ik, wat ik begon te vertellen, ja, aan het einde van de vorige les, is natuurlijk alles in één mens. Het is absoluut niet in mijn bedoeling. Het helpt ons niet om te weten, om dat over algemene te spreken, Oostersmens, mens, Westers mens. Maar het is wel goed te weten ook dat het ook in het algemene is het zo opgebouwd. Wat is dan de redding? En dan spreek ik ook eerst over algemene redding. Ja? En dan alles wat ik in het algemeen zeg, is ook geldig natuurlijk voor de één ziel. Alles is in één ziel natuurlijk. Er komen in het leven van één mens, van de enkele, en van de, als ook van de hele mensheid, twee maschierchim. Twee machiags. Twee bevreders. Niet één, twee. Natuurlijk dat de mensen dat niet begrepen. Maar, maar er moeten komen twee bevreders. Waarom moeten twee bevreders komen? Want we hebben twee lijnen. Ja? Wij moeten bevrijd worden waarvan? Van de clipa, van Jishmael, eh, iedereen heeft het. Het is uh, alleen, niet alleen van de Oosterlingen die behoort bij de Iedereen heeft het in zichzelf. Alles wat bestaat in de wereld bestaat in elke eh, persoon. Eigenlijk eh, Wat je aantreft ergens bij de Aboriginals in Australië, moet je niet denken dat, dat jij dat niet hebt. Zo'n leven, zo'n wensen die in jouw ogen misschien erg laag bij de grond zijn, dat jij dat niet hebt. Natuurlijk alles hebben we. Alle die wensen hebben we, wat in de wereld zijn. Zowel alle Oosterse als alle Westerse. Oké? Okay? Nou, dus, daar moeten komen twee bevrijders, twee Mashiach. Mashiach ben Yosef. de Mashiach van de zoon van Jozef en de Jozef was de kracht van Jesod van Zerubbabel en en de daarna de volgende in de volgende de volgende Mashiach bent David de bevrijder Mashiach de zoon van David en David is maar goed, maar die twee Mashiachim, die twee Mashiachs. Ben Yosef is de linkerlijn, Yesod, altijd, Yesod, altijd neigt een beetje naar links. Yesod is de middellijn, de middelste lijn, maar neigt een le, uh, beetje naar links. Dat is erg belangrijk om dat tussendoor even not noteren bij jezelf. Jezod is de middelste lijn, maar neigt een beetje naar links, qua krachten. Dus links is chogma. En Tiferet is de middelste lijn en, en, en neigt een beetje naar, de, naar rechts. En daar onder de Tiferet, daar is ook malchut. We hebben dan drie lijnen, Gesed, Gora, Tiferet, en dan tegen de Gazé is malchut. En dat is dan de Malgoed van David... Dat is dan, dat is dan de Mashiach van rechts. Dus de Mashiach van links is dat Ben Yosef, de zoon van Yosef. Dat is dan, heeft de kracht van de redingskracht uh, uh, van de Klipa van links. Die zal dan bevreden als het ware de mens en de man of de mens zegt van de Klipa van links van ons. Uh, pervers verstand betekent ons verstand dat overheerst, overheerst het hart. Zolang het, hart uh, het verstand overheerst het hart, kan de mens niet tot vervulling komen. En daarna komt ook dan komt ook nog de Mashiach van David. En dat is dan de Mashiach van, van rechts, dus genade. Ja, genade. En dat komt kom van rechts, om te bevrijden als, van de, aan de rechterkant. Over de bevrijding zal ik nog een beetje anders daarover hebben. Dus in ieder geval, de Mashiach van Josef is aan de linkerkant, ja, waar de Gwora din En de Mashiach van, de, van David is aan de rechterkant. En van binnen hebben we ook gezegd, tussenin bestaat ook de ervraaf, dat de grote vermenging. Dus de krachten die dan tussenin liggen, tussen die twee. En daarvoor komt Moshe, Moshe die geweest was, die komt daar in een gedante van, zoals het staat geschreven, uh, Shiloh. Shiloh staat geschreven in de profetie van Jacob aan zijn zoon. staat geschreven, daar komt Shiloh. En Shiloh schreef je ook Shin, Jude, Lamed en Hey. Shin, Jude, Lamed en Hey En dat is dan Shin is 300, Jude is 10, Lamed is 40. Heb je dan 300, hè? Eh? 30 is het al? Ah oké, okay. 30 plus Jud was 40, dus 340. En hij is 345. Precies de gematrie van Moshe. Alleen in de vorm van Shilo, Want in de letters kan je ook zien de kracht, hoe dat komt. Maar dat is dezelfde Moshe die zal komen. En dat is de middelste lijn. Dus de Moshe zal dan de Torah brengen onthulling van de Torah, voorbij alle geheimen van het helaal, die worden komen dan via de middelste lijn. Dus, twee Mashiachs, twee die zullen wel, twee, ja, twee bevreders, zullen bevrijden en de mens, en de, en de mensheid, van rechts en links, ja, van die klippa, de ene, de andere klippa en de Moscheid zal brengen ook nog de, die twee, let op, de twee machines, twee bevrijders zullen zuiveren de mens en de mensheid. Ja? van die randgevallen, van die, van die, zeg je Van die, van die, van die klipot, precies. En Moshe die komt in de naam van de Shilo, die zal brengen het opbouwende gedeelte. Ja, dat. De die andere die is dus de zuivering, volledige zuivering komt van die klipot. En de Moshe brengt de Torah die dan on, tot onthulling zal komen. De Torah van de Sod, van de geheime Torah. Het is dezelfde Torah als het Nieuw is. Maar de geheime bedeken is alles van, daarvan. Waarbij elk vlees zal het licht de schepper zien. En dat is het opbouwen, het opbouwende gedeelte. Duidelijk, zuiveren en opbouwen, die twee dingen alleen hebben wij. Ook de mens moet zichzelf elke dag moet je ook op dezelfde manier zeggen: hoe moeten wij dat doen? Van binnen, tajara, van binnen moeten wij ons zuiveren en van buiten Heilige. Die twee dingen, Heilige betekent. Een zekere, zeker, zeg het binnen, binnen jouw vier armen te blijven, binnen jouw eigen stralingsveld te blijven. Jezelf afschermen van wat jou kan afleiden of afbrengen van het, de vervulling naar jouw doel. Heilig. Dus van binnen je zuiveren en van buiten jouw heilige. Die twee dingen, dat is de, hoe, hoe de weg naar de vervulling is. Ik spreek niet van, de, de, ik spreek alleen van de vervulling. Dus die, we wil vervulling, voor die spreek ik. En daarom geef ik geen lezingen daar, ergens. Ik heb geprobeerd eentje, en misschien in september geef ik nog eentje. En dan al die tweedagse trainingen die ik dan eventueel zal geven. Alleen als er vraag zal, als daar zal zijn, zal ik het dat geven. Nee, dan ben ik verlost van dat, dan ben ik vrijgesteld, ga ik niet verder proberen, uitproberen. Het is niet mijn uh, taak, en het is op, ik bedoel, het was niet van mij, uh, het was alleen, ik moest het wel lanceren, maar als het niet is, dan ben ik vrij. Dan heb ik, heb ik absoluut niet, geen behoefte, persoonlijk heb ik absoluut geen behoefte eraan, net zoals ik, even min als ik behoefte had aan uh, ...zo'n school te maken... ...zoals Lurianse Kabbala... ...dat is ook niet mijn bedoeling was... ...ook die tweedagse is absoluut... Heb ik, ...persoonlijk heb ik absoluut geen enkele behoefte eraan... ...maar ik moet het wel lanceren... ...je moest het wel lanceren... ...ja, nee, nee, dan is... ...ik moet niet, natuurlijk niet zeggen dat ik wil het niet... ...als het wel iets eruit komt... ...dan is het goed, maar nee, niet... ...maar ik ga geen... ...geen lezingen geven... ...aan buitenstanders... ...ook daar niet meer in... Hoe zeg je dat? Aan gewone volk ga ik het niet vertellen. Eigenlijk, Ook dat zijn alleen twee lezingen die ik geef. In de... zeg In de, de roos. En ga niet meer andere lezingen geven. Eigenlijk, Waarom niet? Het is niet laten. Anderen dat doen. Die dan doen uh, in de taal van deze wereld. Die dan weten dan goed te vertellen. Dat is niet mijn taak. Dus dat jullie dat ook weten, dat het... Uh, en daarom alleen hier heb ik verteld aan ik jullie die over die formule van de ver vervulling. Dus die twee machineen zullen komen. En die twee moet je ook in jezelf weten te, te activeren. Te komen naar die twee. In elke mens zitten ze die twee. Dus in de persoonlijke, ver in de persoonlijke verlossing zitten die twee machineen. in elke mens zit de machineen. Ben Yosef en Mashiach ben David, de zoon van David, bij de zit in alle commens. In een ontwikkelde mens, in een hoog ontwikkelde mens. En in een Papua, precies dezelfde zit alleen, hij heeft zijn eigen structuur, hij <laughs> moet binnen zijn Papua zijn, of Aboriginals in Australië, ja. Yeah? Dat er in Ik zeg het alleen zo, omdat om even de, de, de gevallen als het ware te laten voelen. Alleen moet hij binnen zijn or, aboriginal zijn, zijn bevrijders vinden. Die twee plus Shiloh. En de Shiloh moet je ook, dus de, de Torah van de moschee, die ont tot onthulling komt, dat ook de mens kan in zichzelf uh, bewerkstelligen. Door zichzelf steeds zuiveren en opbouwen. Zuiveren, laten jezelf door het licht, door de zoger bewerken. Voor jou, dat jij niet follow, follow iemand, follow, follow me doet. Maar dat jij jezelf, jouw eigen kilim, gaat ontwikkelen. Eigenlijk, het is heel iets anders dan religie volgen, religie volgen is het follow me. Eigenlijk. Ja, oké, okay. ik geloof in die, in die naam, die heeft, die heeft. Hij heeft zichzelf bevrijd, natuurlijk. Volledig. Maar, jij gaat in hem geloven. Oké, okay. ik geloof in hem, dat is genoeg Een mooi begin. Ja? Bijvoorbeeld, geloof in, in Jezus. Wat is niet, niet verkeerd daarvan? Dat is goed, waarom niet? Het is een jood die, kijk nou, die zoveel so teweeg heeft gebracht. 2000 jaar van de... Hoe, hoeveel... Kon een... Uh, man die zichzelf kon zuiveren... Hoe, hoe, hoeveel kon hij teweeg brengen? Maar het is niet een verlossing... Die jij moet zeggen... ja Het is voor mij voldoende... Alleen maar het verhaal... Etcetera, het is niet voldoende. Je moet werken in jezelf. Je moet vinden jouw eigen twee bevreders. Zoals we het noemen... dat i, i, i, van Josef, dat is dan Yesod. Het is meer Gochma. Uh, van links. En rechts is het dan Chesedim. Chesed, dat is, want ja, zoals so ook dat de bedoeling, dat men dacht ook zo, so dat, en men denkt ook oprecht, de Mashiach zal ook brengen de genade, ja. Dat klopt natuurlijk. Maar hoe gaat het werken? Wat, hoe, hoe moeten die twee hoe zullen die twee uh, klipot, klipa Ishmael en klipa, uh, klipa Esau, hoe zullen zij uh, verbroken, gebroken worden? Hoe zullen zij... Uh, op welke manier zullen, zal men van links en van rechts... Uh, van de klipa naar de rechts komen en van de Klippa van de rechts, rechtse Klippa naar de rechts komen en van de echte heilige rechtse komen en van de linker Klippa van Esau naar de dien komen, ja, naar de, van links, maar dat is dan de heilige dien. Hoe zal men dat komen? Dat is alleen de redding. Plus de Torah, de Torah die van binnen is, die, die, verenig dat die mag dan de, de binnenste lijn, ja, de, de middelste lijn, dus die twee alleen dat brengt de reading. Nou, het is interessant dat dit niet zoals wij denken, en dat is misschien erg behandelend nieuw, um, straks nu, dat zo we zien dat wij wel de reading kunnen zien. De Mashiach van Jezus, dus Mashiach van, van Jozef, ja, dus de van links, die Mashiach van links. Hij zal bestralen de klipa van Yeshmael. Ismaël Dus de, ja, de eigenlijk, Yesod, of de Mashiach van Yosef die is aan de linkerlijn. Ja, dat linker is de linkerlijn, dat is de westerse mens. Die zal bestralen de klipa de, de klipa van Yeshmael. Waarom? Juist <lacht> ja, is die tegenovergestelde krachten. Die maken, die brengen dan die redding. Duidelijk. Want die Yeshmael. Die, die, die hangt erg veel aan, aan de rechterkant, daar waar de genade is. En dan moet je hem bestralen door, door het tegenovergestelde. Die zal dan de gogma hebben, dus de geweldige gogma van links, die hem dan, als het ware, liboen doen. Uh, hem, hem verwitten, als het ware. Die hem, als het ware, zeggen dat, hoe zeg je dat, liboen, wanneer men tegen de pester, als pessach komt dan, en huisvrouwen dan doen, die, die, die, maken dan die, die brengen dan de die, die, die, die keukengerij. Die brengen dat tot zo'n hitte dat die net als branden. Die maken dat alles waarbij al alle het klipa, alle, alles wat hangt van vlees. Uitkoken. Uitkoken, ja. Uitkoken, maar zo uitkoken dat het helemaal als met, met hitte, enorme hitte wordt het gedaan. Zo, so dat is dan de... The, Mashiach van Josef, van links, zal bestralen die Klippa van Ismaël. En de Mashiach van David zal bestralen de Klippa van Esau. En dat zien we ook daarom, zien we ook dat in de westerse geloof, ja, in de westerse Spreekt men van de Mashiach Ben David. Ja, men zegt men zeg dat Joshua Jezus, dat hij is de, de zoon van David. Eigenlijk, de zoon van David. But de, ja, de, of de, de bevrijder, de zoon van David. Waarom? Die is van de rechterkant. Eigenlijk. En de westerse mens is van de linkerkant. En natuurlijk hadden ze ingezien dat inderdaad dat de. De heer dat de uitkoken van de westerse, west, westerse klippa zal plaatsvinden via de Mashiach ben David. Oké? Okay? Maar alles zit in een mens natuurlijk. Dus de hele bedoeling is dat wij komen tot onze Jezot. van Ziran Pin in Jezelf. En, yeah, ja, en Jezod van de Malgoed. Oftewel, het is dan soort van de Malgoed, als het ware, dat is dan, Ateret soort. dat is dan, als het ware, de kroontje van je soort. dat is net als Malgoed. Dat is wat wij kunnen doen. Tweede bodem. Tweede bodem, precies. Ja? Yeah? Maar dan is het ook niet zo gek dat westerlingen westelingen inderdaad naar het oosten trekken. Dat is niet gek natuurlijk. Dat is natuurlijk... Hij krijgt daar een bevrijding toe, daar een bevrijder eigenlijk, voor een gevoel. Precies, natuurlijk, natuurlijk is het begrepen. Ja, kijk wat hij, wat, wat hij zegt, Henk. Voor het gevoel van de Westeling doet hij wel goed, natuurlijk. Hij weet dat hij als Westeling de bevrijding verwacht van de andere kant, ja, van, de, van de rechterkant. En daar ziet dan de Ismaël, al die Oosterse leren. Maar... Die zitten dan nog een stukje naar rechts. Ja? Hij moet wel komen naar rechts, ja. maar niet ver, verder naar rechts. door. Ja, en dat is dan door, als het ware door, door komen via de rechts, komen naar een andere klippa. Ja, hij schiet door. Precies, doorschieten naar een andere klippa. En dat is iets wat, wat verkeerd is, duidelijk. En daarom... Wat moet naar het oosten, maar niet verder als, uh, de je, moet, je moet... <laughs> ja, of naar Twente dan weet je dat, 20 Twente niet verder, <laughs> ja moet, heel goed wat je zegt, <laughs> ja, dan moet niet dorst, dorst precies, ja, <laughs> ja. <laughs> niet te ver, niet te ver in jezelf moet je komen naar Alti, binnen jezelf naar Alti, niet denken dat die afstanden, dat jij gaat naar China of jij gaat naar india dat dat jou zal iets opbrengen nee, natuurlijk, gevoel zal je wel Lekker gevoel geven, maar het zal geen correctie geven. Duidelijk. Onthoud dat erg goed. En als, natuurlijk moet je niet zeggen iemand die dat wel doet, probeert te doen. Dat die gaat naar Tibet en gaat hoeveel gingen daar niet en nog steeds zoeken. Hun heel daar. Natuurlijk laat ze dat proberen. Ja. Huh? ja, laat ze proberen. Maar nog een keer, niemand, geen één zal gered worden. Geen een onmogelijk is. En het is ook nog opbrekend van de westerse ziel. Begrijp je? Hij kreeg dan naast zijn uh, westerse verstandelijke klipa. Hij kreeg nog, kreeg nog die slimme oosterse klipa. Kijk nou naar hoe slim het oosten is. Hoe, hoe zeg je dat? Net, en waarom komt het? Omdat het klipa van... Rechts, dat heet nachos, dat is de slang. Klip af, en dan zie je ook in het oosten, zie je, en dat kan je niet zien als een Westerling natuurlijk, moet je een goede oog hebben dat om dat te zien, maar een Wester is dat, de slang zelf, is daar participeert dan als het ware in het hart van hem. Ik bedoel ook niet als mens gezien, ik bedoel de houding. En dat kan de Westerling niet zien. Natuurlijk, iedereen wordt ontgoocheld. Ja, ziens, als je doorzet, je gaat naar het oosten of je houdt zichzelf met al die leren. Kijk nou, naar al die leren, kijk nou bijvoorbeeld Rozenkruisers. Ze houden zich ook bezig met zen. Ja? Zal het hen helpen? Absoluut niet. Absoluut. Het zal alleen maar. Alleen maar erger... Maar, uh, ze hebben geen andere keuze... Want ze maken eclectisch... Ze maken een beetje dat en een beetje dat... Van alles proberen ze een soep maken... Ja? Of zoiets... Maar dat, ook, dat is ook weer eclectisch... Ook dat is niet, niet... Het is nog westerse... Ze proberen bij het westerse te kijken... wat ze hebben opgebouwd bijvoorbeeld... Uh, westerse... Her, Hermes, et cetera... Dat is ook niet... hè? Uh? Gnostiek, precies... Dat is het westers, ze hebben toch een beetje dat, uh, om, om de middellijn te krijgen, want iedereen zoekt naar de middellijn. Ook elke moet je zien, elke leer die krijgt op zijn manier toch de middelste lijn. Ook die bijvoorbeeld Rode kruis, ik zeg niet over hen persoonlijk, maar ik bedoel als voorbeeld. Want ik heb het even onder loep genomen. En uh, direct precies zag ik waar ze zijn. Ook hun heiligdom en alles, ik weet precies waar het, waar het eindigt. En dat het ook dat zij hadden ook iets van het Oosten ook overgenomen. Duidelijk om die symbiose voor hen op te bouwen. Het is absoluut eerlijk ze zijn absoluut, ze zijn ze zijn ze, ze, ze, ze Dat ze zijn westers, Dat ze west ook proberen zijn ze zijn met het ze Maar ze kan een zijn zich verbinden met een Chinese, welke dan ook Chinese leer, absoluut onmogelijk. Ik zie, ik zie wel soms in parken, dan staan ze daar met, op, op met muziekje, en dan doen ze met, met handen zo, so, mooi muziekje, dat, en ze gaan dat met handen, met, met, so, met handen, concentreren jezelf, dat is allemaal wishful, lekker wishful thinking, voor een Westeling, voor een Oosterling helpt het wel, voor een westeling absoluut niet. Ah, natuurlijk komt je tot, tot rust. Natuurlijk. Het is net als uh, je kan ook uh, gaan. Je kan ook bijvoorbeeld naar een, uh, naar een aerobics gaan. Maar dan moet je weer een rustig muziekje daar vragen. Doe maar een rustige muziekje. En je kan aerobics doen. Precies hetzelfde. Ver. Als westeling. Niets meer krijg je van de Chinezen leren dan aerobics. Ja, wat ze doen met handen. Geweldig zo zo uh, so, Of in een park zie ik soms, als een westers meisje, dan een vrouw. Zij zit zo, sit zo op, de, op, de, op de grond, ergens in vondelpark. En zij en kijkt naar, naar, naar de zon. En zo, en met zo, en, en met al die bewegingen maakt. ze zit zo. Geweldig. Fysiek, fysiek. En sensueel. Alleen maar onze wereld, niks anders. Natuurlijk dat ontspant. Natuurlijk ontspant het. Natuurlijk, dat is beter dan een drankje te nemen. Maar misschien, maar misschien was nog niet eens. Misschien als je dan hecht een bepaalde waarde eraan. Als je gaat aanbieden, dat Chinese leer. Dat is beter, beter een drank nemen. Beter zelfs misschien een, een, een alcohol nemen. Of weet ik veel, dan aanhechten jezelf aan een bepaald geloof. Ik bedoel, voor iemand die wil die, die snack naar zijn vervulling. Ik beter een drank nemen dan aanhechten aan en, een of een an ander geloof. Ga ik jullie, vertellen ik aan jullie dat jullie moeten follow me. Aan niemand vertel ik aan jullie, moeten ook mijn geloof, ik heb ook geen geloof meer. Ik heb absoluut geen geloof meer. Ik bedoel, mijn geloof is de, de weg naar de vervulling, de formule, de, de methode naar de vervulling dat slaat op iedereen, op Chinese. Op uh, iedereen in de wereld. Duidelijk. En daarom is mijn verbondenheid met uh, nationaal, mijn verbondenheid, verbondenheid aan mijn volk, is alleen maar symbolisch. Ik ja, bedoel, natuurlijk heb ik die, die, die, maar voor de rest heb ik absoluut geen. En natuurlijk doe ik Shabbat, ga ik dan al die, bedoel ik Shabbat ga ik vieren, maar niet zoals niet als mijn broeders dat doen. Ik doe het, ik weet wat Shabbat is. Eigenlijk, en niet zo'n uh, so beetje zo'n so uh, so traditie getrouw wat mijn broeders doen. Natuurlijk, er zijn ook een aantal die dat wel doen met de bepaalde intentie van wat Shabbat is. Maar uh, Shabbat is ook niet joods. Absoluut niet. Shabbat is geen joodse wet, het is aan Joden gegeven. Maar het is absoluut, het heeft niets meer. Alle joodse wetten zijn absoluut niet joods. Eigenlijk, Dat zijn de wetten van het helaal. Aan dit volk, zijn kleinste volk was het. En de schepper, of de eindsof, heeft dat dit volk gekozen. Omdat het het kleinste volk was. En hij wilde juist aan dat volkje dat zijn wetten doorgeven. Dat zij zelf daarmee bezighouden. En andere wil, de hele wereld zich... De hele wereld bekendmaken bekend met die wetten van het Hilale niet. Uh, kijk nou bijvoorbeeld uh, in de geschiedenis. Elke, elke geloof probeerde de anderen te bekeren, ja of niet? Kijk ook die, ja ik zeg niet dat, maar ook, ja ook die, al die geloven probeerden het. Maar Joods, Joden, dat hebben ze, ik denk één keer misschien dat ze wel iets gedaan tijdelijk, maar ook niet. Kijk nou, probeer nou iemand, ik probeer nou een Joods worden. Ja, die, die rabbis probeer nou, of probeer nou, zeg maar, bellen een rabi en zeg, ik wil Joods worden. Dan die zal je zeggen, nee, dat moet je dat niet doen. hij ja, zal meerdere keren jou af willen brengen, veel keren afbrengen, want hoe moeilijk het is, et cetera, et cetera. Omdat het niet, absoluut niet gegeven is. Het is niet het doel om een ander te bekeren tot Jodendom. Want het kan alleen maar de schepper doen dat iemand zegt, ik wil kosten wat kost Jood worden. Dan kan je hem dan niet meer verhinderen. Ja. Maar voor de rest is het absoluut niet nodig dat iemand wordt. Waarom? Aan Jood is gegeven alleen de wetten van het heelal. Dat ze hebben religie gemaakt. Dat is ook begrijpelijk natuurlijk. Ja begrijpelijk. Ook zij hadden een beetje die klipa nodig. <laughs> klipa ook. Ja, dat ze hebben ook klippen Want het volk kan niet zonder klipa. Het volk moet, moet je dan een clipage geven van rechts en van links. En daarom staat in Dora. Mag dat niet, mag dat niet natuurlijk. Uh, en ze begrepen niet dat. De alles, alle, alles, uh, alle wensen, alles wat, dus de, tot van de gazet en naar boven, dus van de borst en naar boven, van alle voorschriften, dat zijn de voorschriften van doen. Dat is wat je moet doen. En van, dus, en van jouw borst. En naar beneden is niet doen. Eigenlijk. Eigenlijk, dat is wat de hele Torah is. Niets anders dan die, die twee delen van de menselijke ziel. En als een mens dat allemaal zich corrigeert in over overeenstemming met die voorschriften. En voorschriften zijn niets anders dan die Daarin zitten de krachten, de lichten die de mens oh, die overeenkomstig corrigeren van hem, al zijn sferot die in hem zijn, al zijn wensen. Dat was een klein beetje over die algemeen dat jullie dat ziet, wat ik bedoel. En dat zijn allemaal slichen, allemaal al die leren zijn allemaal in een mens, al die krachten zijn in één mens. moet als als je kabbalen leert, natuurlijk, moet je dan goed weten dat jij geen mens of geen houding van de ander, uh, als het ware, uh, zeg dat afkeurt. afkeurt of zo. Of zelfs kritiek, of zelfs van binnen dat doet. Want jij hebt al precies dezelfde wensen als die, al die anderen. Iedereen van ons. Alle wensen die in de wereld zijn. Al die houdingen zijn terug, te, te, terug, te, terug te, te vinden in de mens. En de leren, wat zijn de leren? De leer is niets anders, let op. De leer is de uiting, een hogere, een de bovenbouw van de innerlijke houding van de mens of een hele groep mens. Ik? Dus de houding van de innerlijke houding naar krachten in de mens, als je dat wat zij dan ontvangen, van boven door hun, door hun per, per, per, perceptie, door hun speciale perceptie, gaan zij dat licht, dat, dat licht dat enkelvoudig is, absoluut uh, volmaakt is. Maar de manier hoe per, zij hun perceptie doen, de filtratie van dat licht, maakt die of de andere leer. Ja, duidelijk. Dus de leer is dan de verhouding of de interactie van de ziel, of van, van, van, van enkele ziel, of van een hele groep, van die behoren tot één tot soort of één uh, volk of wat de aard. Dat die, die interactie met het licht, het licht is hetzelfde voor allen. Maar de. de de filtratie is door die, door die, door die allemaal verschillend. En ook dat is van boven. Maar uiteindelijk het doel is om te komen tot de volmaaktheid. Eigenlijk En dat is dan, iedereen moet het komen van, van iemand, iemand bijvoorbeeld als iemand een uh, westerling, moet hij dan komen tot de volmaaktheid op zijn manier, maar het is precies hetzelfde. Alleen overwinnen Overwinnen jouw westers aanleg. Ja, Eigenlijk, jouw kopie overwinnen, dus proberen, inderdaad, naar het oosten. Niet gaan naar het oosten, maar in jezelf meer naar het oosten gaan. Ja, of, of in meer in jezelf naar de andere kant gaan. Juist wat jij, wat jij, eh, uh, liet liggen, et juist dat proberen te ontwikkelen in jezelf, Uiteindelijk. Net zoals een oosterling die moet wel in zichzelf ontwikkelen, zijn verstandelijke, natuurlijk innerlijke verstandelijke de, de, linkse, de linkse, houding, dus meer gogma. meer guura, ja, in plaats van zitten zo so, steeds in zo'n lotushouding. Ik wil niet, ik wil geen vrouwen, ik wil dit, geen kinderen, niets. Ik, ik wil niet eens mijn kleren hebben, maar alleen, laat mij met rust. Laat mij alleen. Ja, hij moet het niet, hij moet wel opboksen. Hij moet zichzelf meer met zijn verstand Hij moet midden in het leven komen te staan. Hoe kan dat? Hij moet zich overwinnen. Ja, kijk naar het oosten, naar oosten. Armoede, bittere armoede, maar ook dat eindigt. Ja, kijk nou naar... De correctie nu de Chinezen meemaken. Geweldige, Chine geweldige correctie die zij maken. Jij zal zien dat ja. nog eventjes. Nog een tiental jaren minder. Ze zullen net zoals de Westelingen zijn. Ik bedoel naar materiële welvaart, et cetera. Waarom? Zij gaan ook hun verstand gebruiken. Hun, hun techniek en alles gaan ze dat nieuw benutten. Zij gaan hun. Ego is wakker geworden. Ze gaan boven hun religie. Duidelijk. Ze gaan zich als het ware, dat so is de tendens zit in het licht zelf, in de in ontwikkeling van de mensheid. En dat heeft ook hen bereikt nu. Dat zij waren allemaal uh, uh, gebonden door dat eeuwen eeuwe duizenden jaren in hen ingeprente Chinese leren die hen, uh, als het ware nirwana, een vorm van nirwana hadden uh, uh, bezorgd. Dat zij hoeven niets, dat geef mij alleen maar een half, zo'n zo bekertje uh, rijst per dag. Maar voor de rest moet ik dan uh, mijn, alle oefeningen doen, mijn meditaties doen. Oosterse meditaties. En ben ik klaar, heb ik niet nodig. niets anders. Eenvoudig eh? leven. Hey, waar heb je dat in China meer? Niets. Straks heb je, kijk, nu heb je dan... De meeste miljonairs in de wereld zijn Russen. Ja, wat, wat heeft het geduurd? Iedereen heeft het gelezen. Ja? Dat Moskou is de duurste staat ter wereld. En in Moskou zijn de... de, de, de hoogste... het hoogste aantal... Uh, miljonairs ter wereld. tel uh, telen, tele, tele nieuws. Ja? Yeah? Nou, wat heeft het geduurd? Nog geen, nog geen twintig jaar. Nou, binnen, binnen nieuw, en nou Indië. Ook India. Och, weer wat Indië, met al die gurus, kijk nou, dat, de, de, de, de meest groeiende, een van de meest groeiende aantallen rijken zijn nu Indiërs. En China, China, ook de enorme uh, groei. Waarom? Zij gaan intuïtief gewoon door de tendens dat zit in de, in de schepping. Dat de Oosterling, die krijgt wester, werd wester in zichzelf, gaat westerse kant in zichzelf ontwikkelen. En de Westerling die gaat in zichzelf Oosterse uh, houdingen aan. Uh, ja? Krijg de. Aandoen, aandoen. Ja? Dat is de tendens. Waarom de mens moet komen tot de volmachtheid. In de volmacht betekent alle kanten, alles moet je dan. Moet je dat. Uh, moet de mens in zichzelf hebben. Dat was eventjes. Ja? En. en over die En dat zijn allemaal in één mens. En dat jij ook ziet het, maar je kan het ook zien in de hele wereld hoe het in elkaar zit. En we zullen het verder leren, zeer goed, in, speciaal in de zoger, hoe dat in elkaar zit, welke krachten spelen zich, en dat zal ook veel ons helpen, een Westerling, wat is Westen, welke krachten van die vier elementen, ja, vier elementen, hoe zitten ze in elkaar? Dus, eh, uh, dus de vuur, ja? De vuur water, aarde ja, en lucht. Hoe zij in elkaar zitten, zullen so we zien dat ook, hoe, ook de westerse mens is qua krachten opgebouwd van die elementen. Ook geestelijk is niet uh, fysiek. We zullen westen hoe we zien dat de is, is koud. Dat is dan de, de, de, de koud, betekent de, de, de, ja, het koude. En, we zullen zien, hoe dat in het koud en droge. En het oosteling, we zullen zien hoe dat oosteling is, is warm en, en, en, en vochtig. En dat zit ook in de karakter, en dat moet proberen, dat juist op die manier dan de andere, de ontbrekende, bij jou ontbrekende dingen moet je proberen elders verkrijgen. Dat is dan maar niet in de Oosterse leren. Ja, dat is zoals ik jullie had verteld. Dat schijnt wel, het trekt wel, maar dat, is, dat zal niet, dat zal geen vervulling brengen. Dus alles in zichzelf werken aan zichzelf. Die tins verraut, tot tot je Jesod komen en steeds die wat wij leren hier... Altijd eerst van beneden omhoog trekken, boven de gezet. Daar, daar uh, uh, brengen die rechts en links tot, uh, tot Zivug. Uh, vormen uh, uh, veroorzaken bij hen Zivug en veroorzaken die bij de hogere trap treden. De, ...het verschijnen van de middelste lijn. Dan heb je in de hogere dan heb je dan drie lijnen... ...rechts, links en dan komt je nog in de middellijn. En dan mag je wel via de middellijn... alle die krachten via de middelste lijn naar beneden doortrekken. Dat is de formule voor iedereen. Voor een oosterling, voor een westerling. Absoluut voor iedereen. En op die manier zo is het gegeven aan de mens... In de instructie aan de hele mensen. Op die manier, kijk, wat bleef, waar bleef je dan? Je gaat niet te ver naar rechts. Want daar zit de klipa, zit van Ismaël. Je gaat niet te ver naar links. Want daar zit de clipa van de Esau. Maar je zit dan tussen die twee krachten, die, die uh, uh, dus de rechter aan de rechterkant, dat is een chassadim, Jij gaat ook daar niet zichzelf helemaal aan, aan aan aanleunen, want daar is gevaar dat jij daar kan doors doors doorslaan, ja, doorgeschoven worden naar de klipa van van Jeshua. En je gaat ook niet te ver naar links, want daar kan je ook weer uh, Esau tegenkomen, ja, en daar is het ook niet goed, ja, dan Esau die is altijd die altijd heeft een zwaard bij zichzelf. Ja, dat is een bewezen van spreken. Altijd is scherp alleen maar een kale wijsheid. En dat is net als een scherpe zwaard voelt het bij de mens. Ja? En aan de rechterkant voel je dat, voelt het wel net of het nirvana is. Alles ge geweldig is. Geen verplichtingen meer. Je ja? hoeft niet mijn vrouw onderhouden. ik voel niets. Ik heb niets nodig. We hebben dat... Terwijl alles moet, het alles, een mens moet, dit, je moet werken, moet alles doen. Alle rekening moet je betalen en, alles <laughs> en licht moet aan en alles moet je, moet, moet je volgen. De, alles meedoen en binnen het leven, terwijl je leeft, binnen, binnen dit leven, moet je wel jezelf corrigeren. En binnen die, die rechts en links, hier is het veld waarin, waar de mens zich bevindt en de derde bodem, de tweede bodem, steeds niet ook, dus rechts en links weten we jou, ja, hoe moet je niet afweken, en beneden moet je niet doortrekken naar beneden, naar je eerste bodem, naar de bodem van de mal goed, de Malgoed, die, die er niet is, Dies, die, er, die niet in jou is, het is alleen maar lege plaats, ja, dus moet je dat niet doen, je moet het wel omhoog trekken, zoals we hebben gezegd. Daarvoor kreeg je de middelste lijn. Ga je dat naar beneden trekken, via de middelste weg. En niet via de rechterlijn naar beneden trekken. We hebben altijd gezegd, tot nu toe, niet via de linker lijn naar beneden trekken. Maar ook precies hetzelfde. Is het niet goed om van de rechts naar beneden trekken. Want dan komt het ook naar de klipa. Klipa van die Wiesmaeër. Dat is de klippa van Ismaël. Dus naar beneden trekken van rechts, dan komt het dan, komt het dan uh, in de klippa van Ismaël. En dat is iedereen weet het wel. En niet links, en links gaat het ook weer naar de klippa, want rechts is de klippa, vrouwelijke frau, uh, klippa, let op. De klippa van Ishmael is een vrouwelijke klippa. De klippa van Ismaël, dus de klipa van het hart. Dat is dan de klipa van. No? Iedereen, nou, Wie? Welke welke eigenschap? Wat is. Gehef. Ah? Gehef. Nee, klippa van, van rechts. Welke, welke, wat, welke, wat is dan? Welke zonde domineert dan in de klipa van rechts? Een perverse hart. Kabul. Ah? Kabul. Kabulens, uh, nee. Welke, welke zonde is gevolg van het perverse hart? Hart, hart, perverse hart zoals in Oosten, Oosterse mensen, ik zeg het niet. Dat is listig liegen, Lister, maar oké, okay, maar wat is dan de, de uiting daarvan? Passie. Huh? Passie. De passie eh, is, is geen, zonde. De zonde is de, de handeling die brengt tot, die brengt tot de zonde. Nu, per, eh. Uh, nee, maar woede kan, woede, woede nee. Wat is de handeling? Wat is de, What is the. waartoe leidt dat oosters, wat ik bedoel, dat hart, perverse hart? Tot de, de ontucht, no, ontucht. De ontucht dat is, de ontucht dus dat innerlijke ontucht, ja, begrijp je, iedereen begrijpt het? Hoe, huh? ja, hoe niet? Kijk, overspel, overspel, dat is, kijk nou, kijk nou, ja, begrijp je dat? Terwijl, en, en zo'n overspel, kijk dat, als een westerling bijvoorbeeld overspel doet, westerse ziel, dan, Natuurlijk heb je wrijvingen, een beetje wrijvingen nu en dan, well, niet altijd, maar toch wel een soort wrijvingen. Een oosterling kent absoluut geen wrijving. Onthoud wat ik zeg. Natuurlijk zeg ik niet over de mensen, spreek ik, maar ik bedoel, oosters hart is pervers. Dus, nou, als je bijvoorbeeld, een, uh, dat betekent, ja, wat betekent pervers? Dat betekent dat, ze hebben geen, een westerling heeft bijvoorbeeld in zijn hoofd bepaalde remmingen. Een hoofd en al die andere, ja, hij heeft bepaalde remmingen. Kijk, natuurlijk ook hier in het westen, soms is so, het zo, Je hoort het ook bijvoorbeeld in de Bijlmermeer, dat een uh, uh, man, een jonge man, so ik weet niet wie, misschien was hij niet in de westerling, in de Bijlmermeer, misschien was het geen westerling, maar, maar was er iemand die dan, a, die was, had een hobby, dat die dan in de lift komt, en dan een vrouw komt in de lift, en nou voordat zij komt door de destinatie, is zij al verkracht. Ja, dat is was iemand die was opgepakt. Maar dat is een uitzondering hier in het Westen. Bovendien in het Westen zitten we niet allemaal Westelingen. Ik bedoel, er zitten ook mensen die ook een beetje anders ingericht zijn. Maar ik bedoel, uh, normaal is het niet zo dat, uh, dat, uh, dat een Westeling dat doet, ja? Maar in Oosteling bijvoorbeeld, als je in Oosteling zo'n lift, in zo'n groot uh, gebouw, zo'n uh, wolkenkrabber, als je daar een vrouw zit, en daar in, in, bijvoorbeeld in twee Oostelingen hij en zij, dan weet je nooit waar het, waar het, uh, <laughs> <laughs> wat het gaat gebeuren. Wie gaat, wie verkrachten, dat weet je ook nooit. Maar ik bedoel, wat ik bedoel is dat het Oosterse hart is pervers. Wat ik bedoel. Maar het is natuurlijk alles in een mens. Onthoud wat ik zeg. Wat ik weet, wat ik zeg. Stel dat ik het buiten in lezing zo geven. Ja, word ik gesteinigd. Maar wat ik bedoel is. That, wat ik bedoel is. De houdingen <laughs> die moeten we hebben. Duidelijk. En de westerling. En daarom, let op, en de en de westerling is niet dat, dat heeft hij niet. Natuurlijk ook overspel, maar het is niet, het is met het met het hoofd wat de westerling doet. Het ja, ja. is niet, het is niet dat het totaal niet anders De westerling is bijvoorbeeld, daarom was het ook de Torah. De Torah was gegeven ook aan het volk Israël, dat was uitverkoren volk. En zij hadden ook verschillende vijanden. So, natuurlijk, alles wat het Torah spreekt, is het over de innerlijke vijanden, en niet van buiten, maar van buiten natuurlijk waren ook. Wie waren de grote vijanden? vijanden? Balak, dat, Balak, dat is de Moabiet. Ja, zij wilden herinneren, de Balak, Balak, dat was een koning van die Moabieten. Ja, die waren de Moabieten, die waren dus, die waren opgebouwd zo door dat listige hart. Ja, want ja, dat is een van, de, van de, de dochter van hem. Van lot sliep met hem. Daarvan kwam dat volk Moabieten. En wat was zijn. Wat was, hij zag dat het volk zo uh, anrukte, rukten aan dat via hem moest passeren. En hij zag al in zijn profetie dat zij zullen hem uh, overwinnen. Waarom? Innerlijk moet het, moet, moet het volk Israël overwinnen. De houding ook van die Moabieten. Ja, in zichzelf, dus dat perverse. Maar in hem in hem staat het erg perverse, dat. En wie heeft die ingehuurd? Hij had ingehuurd die uh, bilam, ja? Om het volk te, te vervolgen. Te, ja, te Dan was het gezegd ook, de schepper zei, dat dat is de ware vijand. Vijand is het volk dat het volk, dat, wat, hadden, wat hadden ze gedaan daarna? Ze hadden ze gezien dat het onmogelijk is om het volk te, ver, te verwensen. Wat hadden ze gedaan? Hadden ze hun dochters en hun vrouwen gegeven aan de Joodse mannen. Ja? Om op die manier, want dat is het, het ergste wat je, wat je kan doen, aandoen aan de mens. Om hem te vervuilen juist daardoor. Dat wilde ze, als ze allemaal alle hun vrouwtjes, dochters en alles gaven ze aan hen om op die manier de, de, de mannen de, van het volk, van de Hebreeërs, om die daarmee te bevuilen en daarna, daarmee daar zouden zij overwinnen. Eigenlijk. En dat is geweldig. En daarom wordt het ook gezegd dat de vijand, de grootste vijand, is dan natuurlijk de, the, degene the, die, hij hey was de grootste vijand. Ik bedoel, de vijand die, die probeerden hen uh, van binnen kapot maken. Terwijl of de, de kracht van eso is zwart Ja, oorlog voeren, et cetera, et cetera. Nou, daarmee, oké, okay, dat is, is niet iets dat levensgevaarlijk is. Je kan je nooit het ombrengen, dat op die manier kan je nooit, ja, dat we hebben we ook gezien, ja, je kan het nooit uh, kapot maken, dat uh, volk. Maar, door de listigheid van het hart dat wel. <coughs> <coughs> <coughs> nee, dus.